Actievoerders van Extinction Rebellion hebben de herdenking verstoord van het bombardement op Nijmegen in 1944, waarbij 800 doden vielen. Ze riepen anti-Amerikaanse dingen toen de Amerikaanse ambassadeur aan het woord was. Het publiek keurde het duidelijk hoorbaar af en de politie pakte 9 mensen op. Dick Schoof neemt op de allerlaatste dag van zijn premierschap afscheid van Nederland. Hij schrijft op X dat hij het een enorme eer vond... dat hij deze baan de afgelopen anderhalf jaar mocht doen... maar dat het af en toe niet makkelijk was. Hij wenst iedereen het beste. Schoof wordt morgen opgevolgd door Rob Jette. Het is nu zeker in het medailleklassement van de winterspelen... eindigt ons land als derde. Nederland won de afgelopen weken in Italië tien keer goud. En dat is een record. Vanavond worden de winterspelen officieel afgesloten. Olympisch kampioen Alexandra Velzenboer en Jorre Bergsma... dragen dan de Nederlandse vlag. En het gaat niet goed met FC Groningen. In de eredivisie hebben ze voor de vijfde keer op rij verloren. Dit keer met 2-1 bij FC Twente. Groningen kwam nog wel op voorsprong... maar die gaven ze door knullig verdedigen ook weer snel weg. Twente staat voorlopig vijfde. Groningen is de nummer acht. Het Veronica-weer nu van Weer Online... Het wordt op steeds meer plaatsen droog en in het westen breekt de zon nog even door. Het is tussen de 9 en 12 graden. En morgen verandert er weinig. Behalve dan dat het gewoon morgen maandag is natuurlijk. Maar goed, dat is een uh, tweede. Het radio Veronica verkeer dan. Op dit moment zijn er vier vertragingen. Totale lengte 8 kilometer. Dit zijn ze vanaf 5 minuten. Of met een bijzondere oorzaak. De A8, Zaandam, Amsterdam. Tussen de brug over de Zaan en Zaandam. Er is een ongeluk gebeurd. Verbindingsweg is daar nog steeds dicht. Vertraging 5 minuten. A58, Tilburg-Breda. Tussen Ulvenhout en Galder 8. En de laatste, de A76. Geleenkeulen tussen Simpelveld en Duitsland. Dan doe je er 12 minuten langer over.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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Dennis Houbee. This is Veronica. 80s only.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 liedje Zegt Naomi via de Veronica App. En uh, Erik Kost die heeft uh, zijn eigen tekst erop gemaakt. Die zegt namelijk: uh, het goede doel zong het al. Biertap is een conclusie. Een pakketje brood met een laagje room. Uh, zo kan die ook inderdaad, Erik. En um, Arnold die zit lekker te genieten. Die zegt: Ik vind het mooie muziek. En uh, zo wordt er lekker geappt via de Radio Veronica App. En volop genoten van de beste ethisch het hele weekend lang bij Radio Veronica. Maar Lissa Edrich hoort die ook nog: Like the Way I Do. En. Um, Charlotte Kuiper, die meldde zich met een ideetje voor een battle. Zij zei twee liedjes van Wax, kun je die tegenover elkaar zetten? Nou Charlotte, dat lijkt me geen enkel probleem. Uh, ze hebben ook maar twee hits gehad, dus juist die twee hits die heb ik tegenover elkaar gezet. Het gaat tussen Building a Bridge to Your Heart en Right Between the Eyes. Aan jou de vraag, welke van de twee is eigenlijk de beste? kun je doorgeven via de Radio Veronica-app. meeste stemmen gelden. En um, als je de app nog niet op je mobiel hebt staan... haal hem even op dezelfde plek waar je al je andere apps haalt. Hij is helemaal gratis. Je kunt er overal waar je bent luisteren naar Radio Veronica en ook direct berichtjes naar de studio sturen. Bijvoorbeeld naar Rob Stenders om hem alvast eventjes uh, succes te wensen... met de Bonanza morgen of alvast een liedje aan te vragen. Kan natuurlijk ook, maar dus ook om door te geven... welke van de volgende twee nummers van WAX zometeen helemaal te horen is. Ga jij voor deze... Geef het door, de meeste stemmen gelden nogmaals via de Radio Veronica app. Het is heel simpel, gewoon even naar de berichtenfunctie gaan en daar doorgeven. Liedje 1 of liedje 2, of je zet de titel neer. Building a bridge to your heart, right between the eyes. Welke moet het gaan worden, welke gaat deze wax battle winnen? Je hoort het zometeen als je blijft luisteren en je hebt dus invloed. Onderweg, Tim Finn, there's a fraction too much friction. Poco staat klaar, eerst hoor je Madonna met het ultieme vakantiegevoel. Uh, there's a fraction, too much friction. De broer natuurlijk van uh, Neil Samen zaten ze in Split Ends. Bekend van Message to My Girl. Samen zaten ze ook in... Crowded House. En um, ja, solo had deze Tim Vinder ook nog eentje. En dat is absoluut een waanzinnig leuk liedje. Dat vindt ook uh, Kevin Mulder. Dat laat hij namelijk weten via de Radio Veronica app. Speakers, lekker hard aan in de auto zegt hij. Kevin, dankjewel voor je berichtje. Tim Finder's Fraction Too Much Friction. Poco hoorde je ook nog. Call It Love. Zometeen hier, onder andere Kim Wilde. En The Cure staat voor je klaar. Hoor je zo meteen.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 Ja, het is half vier geweest, een bewolkte dag met in het westen af en toe wat zon. Voor de rest kan er ook een bui vallen en ook vanavond kan er nog een bui vallen. Morgen dan schijnt de zon wat vaker, ook dan nog steeds kans op een bui. En net als vandaag wordt het dan zo'n 9 tot 12 graden. Maar vanaf dinsdag gaan de temperaturen omhoog en woensdag kan het zelfs lenteachtig warm worden. Het Radio Veronica verkeer door Fritsmeister. Vier vertragingen, totale lengte 6 kilometer. Dit zijn ze vanaf 5 minuten. Of met een bijzondere oorzaak, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Door grenscontroles 5 minuten. A58 Tilburg-Breda tussen Ulvenhout en Galder 6. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Doe je er op dit moment 9 minuten langer over. Dit is Radio Veronica, het station van Wout en Frank. Iedere week. Dag vanaf 4 uur. En nu Tennis Hoe B. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica, Radio Veronica. Het is only. Zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste muziek uit de eeuw. Op Radio Veronica. door uh, The Cure en A Forest. We zijn bezig met uh, de Wax Battle. Die werd aangevraagd door Charlotte. Twee liedjes van uh, Wax, Andrew Gold en Graham Goldman... van uh, CC samen in een uh, soort supergroep. Hun twee hits Building a Bridge to Your Heart... en Right Between the Eyes staan lijnrecht tegenover elkaar. Op dit moment gaat Right Between the Eyes behoorlijk aan kop. Maar je kunt er nog even uh, veranderingen in brengen of het juist bevestigen. Je mag de fragmenten ook nog een keer horen. Dit zijn namelijk de keuzemogelijkheden voor vanmiddag... Yeah. Ze staat tegenover deze. Welke moet gaan worden. Breng je stem uit via de Radio Veronica. Heb een simpel berichtje naar de studio. Dat is alles wat je hoeft te doen. Om door te geven welke jij vindt. Dat er zometeen helemaal te horen moet zijn. De meeste stemmen gelden. Het is zo simpel. Het hele principe. Maar altijd Leuk om even je mening uit te brengen en je mening te delen. Dus doe dat vooral eventjes. Zo hier, Chicago. Hard to say I'm sorry. Staat voor je klaar. Hoor je naar Michael Jackson. The way you make me feel. Say I'm sorry als de Chicago Transit Authority. Maar ja, de metrolijn of de, de treinlijn van Chicago, die heette ook zo. En die vonden dat niet zo'n heel erg goed idee. Dus die hebben gezegd, ja, jullie moeten toch even wat aan die naam gaan doen. Dus ze hebben Transit Authority eraf gelaten. En ze werden wereldberoemd met de naam Chicago. Even hun allerbeste, misschien wel hard to say, I'm sorry, get away... hoorde je hier zo tijdens het beste ethisch weekend bij Veronica. En ik draaide Michael Jackson nog, The Way You Make Me Feel... Tijd voor de uitslag van de Wax Battle. Andrew Golds, bekend van Lonely Boy, Graham Coltman... ...bekend van TNCC, sloegen de handen in één in de ethies... ...en richtten een supergroep op. Dat supergroepje, dat werd Wax. En um, het was Charlotte die via de Radio Veronica app voorstelde... ...om deze twee liedjes, of tenminste de twee hits van deze band... ...tegenover elkaar te zetten. En aan jou dus te vragen, welke van de twee is eigenlijk het beste? En toen kwamen er meteen wat andere appjes van mensen die zeiden... Ja, maar hoe werkt dat dan? Kan ik dat ook? Natuurlijk kan jij dat ook. Heb je een idee over een betteltje? Doen we gewoon komende zaterdag of zondag weer. Dan kun je het alvast doorgeven via de Radio Veronica app. Twee liedjes van een en dezelfde artiest. Of een andere link tussen de twee artiesten. Zet die tegenover elkaar en stel het voor. En wie weet pik ik hem eruit en gaan we dat de volgende keer doen. Vandaag dus de Birds aan de liedjes van Charlotte Kuiver. A building a Bridge to Your Heart. En Right Between the Eyes. Mochten het met elkaar gaan uitvechten. En er kwamen superveel stemmen binnen. Ik heb ze met de hand moeten tellen. Ouderwets kruisjes en streepjes moeten zetten. En uiteindelijk werd langzaam maar zeker steeds duidelijker... dat Building a Bridge to Your Heart totaal geen kans meer had. En dat dus Right Between the Eyes de winnaar is geworden. Dit is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 Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn lekker los te laten. Rijdt mijn auto los. Is iedereen oké? Okay? Dat wel.